de klok tikt. Dat betekent dat de deurbel zo gaat. En uh, dit is weer een QFF podcast nummer twee. En de tweede QFF Podcast. Beginnen we met de uh, Ports of Canada, Jackward Causeway. Canada, Jack Qua Causeway. Fantastische band, fantastische muziek ook. Omdat um, deze tweede episode een beetje anders zal zijn, omdat ik eigenlijk het format een beetje wil uitproberen, zal het wat meer uh, op muziek gericht zijn. Um, en daarom uh, een tweede nummertje. The fraternity of Man, Don't Bogart. That joint, my friend, pass it over to me. Don't hold guard. That joint, my friend, pass it over to me. Roll another one, just like the other one. been hanging on to it and I sure would like a head Don't bogart that joint, my friend Pass it over to me Don't bogart that joint my friend Pass it over to me Just like the other one Net als die vorige, jongen That one's just about burned to the end So come on and be a real friend Don't bogart that joint, my friend Louse it over Joint, my friend. Pass it over to me. Everybody sing along this time Don't that joint, my friend Ook naar mij A fraternity of Man met Don't Boggart Me. Ja, deze tweede QFF uh, podcast episode is eigenlijk ook gewoon een try-out. Um, ik wil kijken of een ander programma mogelijk ook um, in een stream online gestreamd kan worden. Ik ben met, nou, met een aantal dingen vandaag bezig geweest. Even wat geprobeerd en um, ik denk dat het mogelijk is. Um, maar goed. Um, deze show is wat anders opgezet. Ik wilde het over de meer obscure dingen hebben in de avond. Het is uh, vrijdagavond. Uh, het is tien voor negen. 25 april 2014. En uh, het is een dag voor Koningsdag. Ja, nee. Daar zitten we op te wachten. Um, dus ja, wat beter dan uh, als andere Mongolen... Eh, sorry, nu beledig ik een hele groep mensen. Neem me niet kwalijk. Mea culpa. Als een hele groep idioten... Uh, het leuk vinden om uh, feesten gaan vieren. Ik uh, moet, moet trouwens wel zeggen: hier in de stad Groningen zijn het voornamelijk uh, studenten die koningsgezind zijn. Uh, onder de Groningen merk je het toch wel wat wrok. Uh, nou ja, of dat te maken heeft met uh, de door mij gemaakte en ingeslaagde grap van het Groningse volksleggen dat weet ik natuurlijk niet. Maar uh, ik kan me er wat bij voorstellen. Uh, het is natuurlijk raar dat de koning zich nog niet bekommerd heeft om uh, de mensen in Loppersen, bijvoorbeeld, uh, als ik een koning was, dan was ik al lang een keer naar die mensen gegaan. Want uh, zij zitten met de narigheden en hij ondervindt daar eigenlijk geen last van. Maar, uh, misschien dat zijn aandelen Shell wat fluctueren, maar goed. Um, ja, om, uh, om maar even verder te gaan. Um, ik zet nog maar een mooi liedje op. Uh, Dirty Harry. Van niemand minder dan. Eh, nou ja, niemand, want dat zijn natuurlijk een aantal mensen. Maar van de gorilla's. I got a 90 days vision and I'm filled with guilt. From things done and seen. The water's from a bottle of from a canteen. At night I get a shot, swims from a life, sleeper. Cause the light seems to get deeper. Out in the desert with a street sweeper. The water's over, so sad to speak With the flight suit on. Family him, I'm disappointed. So he can advance. Remember when they dance. All I wanted to Met uh, Dirty Harry. Uh, welkom terug bij het, uh, ja, de tweede aflevering van uh, de QFF-podcast. Hoe dit deel, dit tweede deel, wat ik eigenlijk als een soort ander programma wil maken. Dit moet toch wat over de meer dark side van QFF gaan. De obscure, donkere projecten. Um, nou ja, goed. Daar moet maar een format voor ontstaan. Dus ik dacht van wat is nou beter dan. Uh, daar vanavond maar gewoon eens mee, bij, ja, mee bezig te gaan. Um, een van de dingen die ik net tegenkwam op QFF, is een artikel dat ik uh, zelf plaatste op 31 mei 2011 uh, over project uh, Pegasus. Een uh, project van DARPA, het Amerikaanse leger, de Amerikaanse overheid om een uh, kolonie voor mensen op de planeet Mars uh, te vestigen. Daarnaast uh, zou het uh, project Pegasus te maken hebben met tijdreizen. Um, een interessant iets. Daarom uh, haal ik het ook even aan. Ik, ik persoonlijk, ja... geloven is een groot woord, maar ik vind de theorie en de gedachtegang aangaande een kolonie mensen op Mars best interessant. Ten meer als je kijkt naar uh, we hadden onlangs vorige week een uh, foto zag ik op QFF voorbij komen gemaakt door die uh, Explorer. dus oh. het? Dat ding daar op Mars. Curiosity. Um, van een soort lichtbundel. Apart. Um, maar op zich. Het zou natuurlijk gewoon kunnen. Um, zou Mars bijvoorbeeld geen uh, lava of vulkanische activiteiten kunnen hebben? Het zijn allemaal dingen die je dan af gaat vragen. Dus ja, dat is wel iets waar ik uh, nou ja, op deze manier dan maar een beetje Aandacht aan wil gaan schenken. Het um, is dus in hetzelfde topic po post um, Free Electron uh, op 19 april 2014 een heel interessant stukje over Andrew uh, Bassaggio, uh, tijdreiziger van het project Pegasus. Andrew Bassaggio. Een advocaat in Seattle zegt dat de, Nederlandse, uh, sorry, dat de Verenigde Staten hem verschillende keren op tijdreis stuurden. Nu hebben de meeste mensen al weinig vertrouwen in advocaten, maar wat doe je met een advocaat die, die claimt dat hij als kind deel uitmaakte van een door de Amerikaanse regering opgezet geheim tijdreisproject. Al sinds 2004 beweert Basiago, het is Basiago, neem me niet kwalijk, ik zei net Basiago, maar het is Basiago, dat hij van zijn zevende tot twaalfde levensjaar deel uitmaakte van Project Pegasus, een top-secret pro project onder leiding van een Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA dus, waar ik het net over even had, um, betreffende teleportatie en tijdreizen. Volgens Basiago kregen kinderen en volwassenen er training om de mentale en fysische effecten van tijdreizen te testen op kinderen. Kinderen zouden zich namelijk beter aanpassen aan de stress- en spanning. Panning die ontstaat wanneer men zich tussen het verleden, vandaag en de toekomst verplaatst. Skeptisch? U bent de enige niet. Vorig jaar publiceerde de natuurkundige Sheng Wang Du uit Hongkong een document... waarin hij zegt dat tijdreizen onmogelijk zou zijn. Omdat er niets sneller kan bewegen dan de snelheid van het licht. Bas Jago krijgt echt ondersteuning van Alfred Weber. Een advocaat die gespecialiseerd is in de politieke implicaties die een buitenaardse aanwezigheid op aarde met zich meebrengen. Weber zegt dat teleportatie en tijdreizen al 40 jaar bestaan, maar door defensie misbruikt worden om goederen en diensten over lange afstanden te verplaatsen. In de Huffington Post vertelt Weber dat teleportatie een goedkoop milieuvriendelijk transportmiddel is, waar het ministerie van Defensie al 40 jaar lang gebruik van maakt. Donald Rumsfeld, de voormalige minister van Defensie van de Verenigde Staten onder president George W. Bush, zou het systeem gebruikt hebben om gevechtseenheden te transporteren. Basiago zegt dat hij acht verschillende technologieën van tijdreizen onderging... ...tijdens zijn aanwezigheid in het Project Pegasus. Zijn tijdreizen gebeurden meestal met een teletijdmachine. Here we go, suske, suske, all over again. Mensen, mensen, mensen, teletijdmachine. Goed, even... Uh, die teletijdmachine die gebaseerd is op technische documenten van Nikola Tesla. Kijk, dat is op zich interessant, maar noem het al geen teletijdmachine... Mensen, kinderen... Uh, goed, Nikola Tesla die na zijn dood gevonden zou zijn in zijn appartement in New York City in januari 1943. De teletijdmachine, gaan we weer, bestond uit twee grijze elliptische gieken van circa 2,5 meter lang. Tussen de twee gieken was circa 3,5 meter lang flikkerend gordijn waar stralingsenergie in verzonden werd. Volgens Basciago is deze vorm van energie door Tesla ontdekt en heeft de... Heeft deze de capaciteit om de tijdruimte te verbuigen. Basiago vertelt verder dat de deelnemers aan project Pegasus via dit flikkerend gordijn vol stralingsenergie in een vortextunnel sprongen en dat wanneer deze tunnel sloot zij zich op een andere locatie bevonden. Het voelde aan alsof men zich al stilstaande met een hoge snelheid verplaatste, als het universum zich rond een bepaald punt uh, of een bepaalde plaats sluit. Tenminste, dat is even een quote van Basiago. Basiago claimt dat hij te zien is op een foto met Abe Lincoln. Good old Abe. In Gettysburg in 1863. Ja, 1863. Die plaats bezocht hij in 1972 vanuit een confinement plasmakamer in East Hanover, New Jersey. Hij zegt dat hij in de kleding van... Die tijd verkleed was als Union Bubble Boy. Boy. Uh, Basciago vertelt dat hij tijdens de toespraak van Lincoln zoveel aandacht trok met zijn overmatige schoenen dat hij de omgeving van het podium verliet en honderd passen verder werd gefotografeerd door Josephine Clark. Basiago zou de jongen op uh, de linkerzijde in de foto zijn. Er dus dat is een foto bij. Uh, het artikel komt overigens van Grenswetenschappen. Uh, nou, het gaat nog verder. Heel interessant. Uh, nou ja, iemand die dus claimt dat hij met dat hele project Pegasus te maken gehad zou hebben. Maar is dat project Pegasus nu echt of niet uh, onzezelfde... Goeie oude, lieve Free Electron postte uh, op uh, zaterdag 19 april 2014. Nou, dat is een week geleden. M wat? Minder dan een week geleden? Morgen pas een week geleden. Uh, postte Free Electron het volgende: Project Pegasus traveling to Mars. Teleportation and jump rooms. Despite the fact that there is no physical evidence that corroborates the claims of Al Bilek, Preston Nichols, Andrew B.S. Basiago en Laura M. Eisenhower en others that the US military has developed a secret programs on space-time travel. Since the 1940s. But the video below is Smoking Gun. Ik weet niet of jullie de video kunnen luisteren. Ik zet hem wel even aan, maar ik, ik hoor zelf ook niks. Dus ik denk niet... Ja, oh, er zit geluid bij, maar ik vraag me af of jullie het kunnen horen. Um, niemand praat ze hoop... Ah, wacht. Even kijken. Ik, ik hoop dat jullie wat horen. Meen, ik ga, ik ga yeah, even, even vanuit van you didn't niet. Know when, dus ik, ik you zet got de married, video maar weer even uit. Uh, de, dit is nog een technisch iets dat ik even moet fixen. Nou um, ja, ja, goed, het Project Packers' verhaal is absoluut interessant. En um, ik zou jullie dan ook willen aanraden om daar toch even in te duiken. Uh, ik zag dat er wel meer mensen, Blade en 8 uh, One hebben ook gereageerd in het uh, topic. Dat het al een oud topic is, maar uh, ondanks weer herontdekt uh, lijkt te zijn. The Viking heeft ook al uh, in zijn video geplaatst. Het kwam van Project Camelot en David Wilcock Jump Room to Mars. Um, ik zou zeggen ik zet uh, nog even een, een muziekje op. En um, ja, dat is een muziekje. Een uh, nummer van Johnny Guitar Watson. I want to thank you. Er zijn namelijk eigenlijk heel veel mensen die ik wil bedanken voor uh, Q of F. Want ja, ik ben maar één schakeltje. Het zijn vele schakeltjes. En um, ja. Thank you guys and girls. En uh, ga maar gewoon genieten van Johnny Guitar Watson. Want hij is voor jullie. Nothing else No, no, no The love you bring Is full of fire ah, ah, ah, ah. Being close to you Is my desire that, baby? Can't get enough Of your sweet love I just want some more, I want some more, I want, want some, some more. I won't get him, I want some more, I won't listen. All of the love, all of the love. I wanna do strange things to your bed. Yes, I do, right yes, right now. Yes, I yes, I do. Right now. right now. Things that I never wanted to do before. I can tell the truth, turn to the, the truth. Of, listen, for example, tell the truth. I wanna kiss you. days <laughs> a whole lot of other freakish things baby on this record i wouldn't dare say <laughs> but i'd just like to say thank you thank you thank you, thank you. Johnny Guitar Watson En uh, I to thank you Terug bij het, uh, ja, de tweede aflevering van de QFF podcast Mijn naam is Pavo met Ik ben uh, jullie host Ik zal proberen dit andere programma Want het is gewoon een beetje een try out uh, Over wat meer uh, obscure artikelen van QFF uh, Ja, proberen aan elkaar te praten voor jullie Dat is mijn taak Dus dat uh, ga ik dan ook proberen te doen Um, een van de andere dingen waar ik het uh, met jullie even over wil hebben is um, het topic over cam uh, Ja, Cam zijn dingen die mij enigszins wel eens uh, bezig hebben gehouden. Ik dacht van ja het zou toch niet, het kan het toch niet. Maar aan de andere kant denk ik van ja is het wel zo want om heel eerlijk te zijn, zolang als ik me kan heugen, uh, zie ik deze streep al aan uh, de sky. Voor mij, en, uh, maar, ja, misschien zit ik er wel naast, hoor. I, de, ik, als ik me er heel erg in verdiep, en er heel veel over lees, um, en, en dat zie ik bijvoorbeeld ook weer uit de, de post van uh, The Electronic Slippers, ik, ik heb hem al even niet meer gezien op QVF, maar, uh, en natuurlijk ook uh, Frapsi. Um, en uh, ja, Freedom Rebel, Frapsy. De, de, de nieuwe vader, hè. Look, I'm your father. Nee, maar... Uh, ja, nee. Uh, de, de, de verse vader. Um, Freedom Rebel. Ik had net nog even contact met hem over... Uh, de formulieren voor de verhuizing van onze domein um, Ja, ook hij heeft veel gepost over uh, geoengineering. Um, Mac... Met een E, er is natuurlijk en ook dromen. Uh, het is Allemaal mensen die stuk voor stuk uh, Black Box um, heel veel gepost hebben in het Camtrail to topic, zeg maar. Maar ja, daar wil ik het naar uh, na de volgende muzikale onderbreking eens over hebben. Zijn ze nou echt of zijn ze niet echt? Ik, dit, ik neig ernaar om te zeggen. Ja, misschien dat ze het wel proberen, maar ik kan me niet voorstellen dat het op zo'n grote schaal gaat. En als je kijkt naar het vliegverkeer, je zou een hele installatie in zo'n lijnvlucht moeten bouwen. Volgens mij om zoiets ook te kunnen doen. Tenminste, ik meen me wel eens te herinneren dat ik daar foto's van gezien heb. En meestal, als ik veel vliegtuigen zie, kijk ik altijd het, het, het, het vliegverkeer en dan komt het aardig overeen, met wat ik zie. Goed. Anyways, ik heb uh, muziek beloofd, dus. Uh, gaan jullie maar genieten van Radiohead en Karma Police. You get this is what you get. This is what you get when you're mad. please. Van Radiohead. Wat een plaat. Ja, terug bij de tweede aflevering van de QFF podcast series. Um, hoe we dit programma gaan noemen, dat weet ik nog niet. Het moet in ieder geval een beetje een tegenhanger worden van het andere programma. Het ene mag wat serieuzer zijn. Het andere ja mag wat zweveriger zijn. Dus even kijken wat... En, en voor wie dat allemaal het beste eh, nou ja, gewoon aanvoelt. <middel> gewoon eens aftasten wat de mogelijkheden zijn. Goed. Ja, we hadden het net even over camtrails. Ja, ja. En ik, ik weet nog heel goed. Eh, op zondag 22 augustus 2010. Toen bestond QFF nog maar net. Nou, tenminste niet zo lang. En eh, toen hadden wij eh, een artikel op QFF van eh, Dromen. Ja, en um, dat ging over camtrails. En ik, ik, um, en ik hoop dat dit werkt met het geluid, um, want ik, ik, ik, heb, ik heb namelijk een uh, geluidsfragment gevonden. <tacht> van, um, nou, dat kan ik ook wel anders doen, bedenk ik maar net. Ja, ik pak hem maar even op een andere manier bij, want uh, dat bestandje staat ook al op de server van Q of F. Uh, in ieder geval, maar dat is bij uh, Rikke Meloes geweest. En ik, ik heb daar onlangs eens een uh, gesprek met iemand over gehad. En die wees mij op iets. En die wees me onder andere op dat ik het hierover heb gehad. Maar ook dat ik uh, de naam van Deming heb laten vallen. Ook dat was uh, uh, niet slim. In de ogen van uh, nou ja, de, deze personen. Uh, dat kan natuurlijk. Eh, uh, niets is onmogelijk o ondertussen hoort u mij uh, met mijn muis ongetwijfeld wel klikken het komt, ik ben uh, eventjes aan het zoeken waar ik um, ja, het bestandje heb staan over um, camtrails op um, um, ja radio veronica want er zijn natuurlijk nogal wat uh... ja ik heb hem al gevonden ik moet hem eventjes naar de vanaf de server kopiëren naar mijn pc dat duurt eventjes maar ik, ik ga dat fragmentje eventjes aan jullie laten luisteren omdat ik eigenlijk um, daarin min of meer al voor een groot deel verteld heb um, hè, hoe ik erover dacht um, dus ja, dat lijkt mij gewoon het allerbeste om dat gewoon maar eventjes erbij te pakken. En dat is dan het fijne van werken met een computer. Ik zet het fragmentje even aan. Luister Goed, even. Welkom welkom. Het vier vierde uur alweer. Dit weekend, Rick, op je radio. Uh -huh. En het vierde uur doen we voor alles. Uh -huh. Kom wat er soms geen vaste grond onder de voeten kan hebben. Ik bedoel, het is soms wat zweverig. Het is soms voor mensen die nogal rr, veel hebben van realiteit zien, iets wat niet te bevatten is. En ja, dat... Omdat er geen bewijs is, is ja. soms wel bewijs, maar dat bewijs is dan heel moeilijk te geloven. En ja, je wilt toch. Je, heel veel mensen zijn toch zo van: ik geloof het pas als ik het zie. Ja, dat ja, is begrijpelijk. Het, natuurlijk. Het is zitten een goede en, en gezonde grondhouding. In dat maar geval. het is ook goed om open te staan voor dat er wel eens meer kan zijn tussen hemel en aarde. Of wat je niet met je ogen kan zien. En daarvoor hebben we de zwarte gat 2.0 in het leven geroepen, namelijk uh, het alihoedje moment. Ja, en we praten altijd met onze Man of Mystery Bavo, met over die onverklaarbare zaken in het leven. Nou, en vandaag, we moeten het er echt even over hebben, want we hebben een hele mooie week qua weer achter de rug. En dan kijk je omhoog en dan zie je al die vliegtuigstrepen. En dan valt je op van ja, dat zijn er best wel veel eigenlijk. En dan zijn er mensen die zeggen ja, maar dat zijn niet zomaar vliegtuigstrepen. Dat zijn chemicaliën, bedoeld oh. om ons te beïnvloeden. Ja, daar moeten Man. we even het fijne van weten. Ja. Goedemiddag, Wafelmet. Uh, goedemiddag, Marloes en Rick. Hallo. Hi. Ja, uh, ik, vind, ik ben van de afdeling, die mensen zijn een beetje koekoek. -koek. Maar uh, leg mij eens even uit, wat is nou het probleem? Want het, het was in allerlei nieuwsrubrieken, uh, die chemtrails. Ja, nou, je e e eerste reactie is op zich uh, ergens wel logisch te noemen, hoor. Ik bedoel, heel veel mensen uh, die die gingen vanuit van, ja, dat het, het klopt niet, het is onzin. Maar dat gingen ook heel veel mensen uh, die gingen ervan uit dat het John F. Kennedy, uh, ja, dat zal vermoord zijn door uh, iemand die dat eigenlijk uh, die was gek en die had een hekel aan hem. Maar, nou, nu veertig jaar later is dat ook allemaal anders gebleken. Maar met, met, met chemtrails, uh, ja, ik heb er wel veel onderzoek naar gedaan en ik ben er ook heel uh, sceptisch over. Maar er zijn ja, wel echt uh, een aantal aanknopingspunten. Um, ja, wat, wat die zijn... er niet uit mogen vlakken. Wat zijn chemtrails? Uh, uh, chemtrails zijn, uh, ja, men noemt ze chemtrails. Ik noem het gewoon maar even strepen die we in de lucht zien. Uh, afkomstig uit, laat uh, ik zeggen, 99% van die dingen die we zien... zijn gewoon strepen die worden veroorzaakt door het vliegen van vliegtuigen ja, uh, ja, een vliegtuig verbruikt brandstof huh. uh, dat brandstof wordt verbrand uh, nou, zo'n vliegtuig is vliegt hoog in daar is het koud. Ja, uh, is hoog in de lucht en daar is de temperatuur anders dan hier ja, cool. uh, waardoor je dus strepen krijgt ja en chemtrails nou, uh. betekenen de feite chemische sporen ja en dat chemische dat is iets dat is in ja, eind jaren 80, begin jaren negentig uh, zijn die verhalen uh, ja, voor het eerst echt zeg maar uh, serieus besproken door mensen. Nou, we kregen natuurlijk het internet. Uh, er zijn een hoop complotten op internet. Dit is één zo'n complot. Um, ja, ik, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat ik al een jaar of drie, vier daar uh, kritisch naar kijk... en dat ook echt wel on onderzocht heb. En nou, Kijk, uh, als er documenten opduiken, en, en die zijn opgedoken... die staan ook op onze website, uh, onder andere van de Nederlandse... maar ook de, de Engelse en de Amerikaanse overheid... waarin bevestigd wordt dat al sinds de jaren 50 uh, men... Proeven en, en testen uitvoert met vliegtuigen ja? en het uh, zogenaamde geoengineering. Uh, oh. Geoengineering is zeg maar door middel van uh, stoffen die ze in de lucht uh, verspreiden, ja? uh, nieuwe informatie of, of, of, of in ieder geval een, een, een uh, bepaald doel proberen te uh, bewerkstelligen. Dat, dat, kan van, dat kan echt van alles zijn. Er zijn mensen die zeggen van ja, nou ja, mogelijk doen ze dat om iets in de lucht te sproeien, om radiosignalen te beïnvloeden. Ja? Anderen zeggen weer van, ja, het komt al voor sinds de Tweede Wereldoorlog. Um, dus het, het is niet zomaar uh, gebaseerd op, op, op, op de fantasie van één of twee personen... die ooit een mooi science-fiction-verhaal bedachten... en zeiden van, goh, die strepen, daar is dat mee. Ja, ja. Maar d er, staat ook, er staat ook, en dat lees ik ook op, uh, op jullie site, covaterverhoen.com... dat uh, het ook bedoeld is om uh, wat met je bewustzijn te doen. Dat ze je, je geestelijk willen veranderen. Wat is daar het verhaal achter? Wat willen ze? Ja, maar, er zijn dus, uh, dat, dat is waar ik net op doelde, die, die, die documenten waaruit is gebleken dat men in de jaren 50 en 60 bepaalde gebieden uh, als, nee, als wijze van proef besproeid heeft om te kijken of dat ook invloed had op de mensen, de dieren en uh, de natuur. En was dat zo? Ja, de, de, de, de rapporten van, van, van de onderzoeken die destijds zijn gedaan... die zijn natuurlijk uh, dat, met heel veel van dat soort dingen, die blijven geheim. Die zullen uiteindelijk wel door de overheid bekendgemaakt moeten worden. Maar er zijn gewoon ook medewerkers die daar in de jaren 50 en 60 aan meegewerkt hebben... die daarover een boekje open hebben gedaan. Maar dat ging echt om specifieke gebieden en niet om, uh, niet om alles wat te zien. Maar, en, wat, bedoel... maar is dat echt door de overheid? Doet de overheid dit? Ja, dat, in dat geval was het echt naar het leger, het is de overheid. Dus eh, ik bedoel, ja, ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van het beïnvloeden van weer. Nou, ja, dat, dat is in Rusland. Nou, niet alleen Rusland. Het staat zelfs in, in, een, ja. in het oorlogsverdrag van Genève, staat zelfs dat het niet mag. Nee. Ja, het, is, het is een van de vormen van oorlogsvoering die niet gebruikt mag worden. Nou, dat betekent dat het werkt. Uh, ook dat is een vorm van het beïnvloeden door middel van iets in de lucht. Ja, maar, maar, maar kijk, ja, het, het is een prachtig verhaal natuurlijk. En uh, ja, als het waar is, is het natuurlijk wel heel erg bijzonder. Maar uh, er zijn tegenwoordig zoveel complotten en zoveel dingen die allemaal door de overheid ze gedaan zouden moeten worden. En er is nooit iemand die eens een keertje zijn mond voorbij praat. En er is nooit een keertje dat er aan daglicht komt van. Nou, we worden wel een beetje achterna gezeten door de overheid. Ze doen zulke gekke dingen met ons. Het is allemaal als, als, alsof iedereen maar zijn mond houdt en, en het allemaal maar laat gebeuren. Dat kan ik me niet voorstellen. Nou, kijk, ik. ik ja, kijk ik. Persoonlijk geloof ik niet dat ze de hele wereld besproeien. Maar die, die, die testen zeg maar, waaruit is gebleken dat ze aluminium en barium en strontium... dat zijn allemaal schadelijke stoffen voor ons mensen. Uh -huh. Dat ze die dus zeg maar, over gebieden uitgesproeid hebben. ja, bedoel, Die bewijzen zijn er, dat maar, dat wa, wa, ooit wa, wa, gebeurd is. Wat is de beïnvloeding daarvan dan? Kijk, in China en in Rusland, als ze een groot evenement hebben... dan schieten ze een raket er naar boven en dan blijft het mooi weer. Of als ze regen nodig hebben, doen ze een ons raket met iets anders erin. weet ik veel wat. Maar uh, ja. daar, daar blijft het dan ook bij. Maar wat is het nut dan? Nou, kijk, uh, ons menselijk lichaam bestaat uit water. We hebben het ook al eens over gehad. Dat, uh, bijvoorbeeld, uh, zwaartekracht. zeg maar, zo dingen zoals de maan hebben daar invloed op. Ja, um, hetzelfde geldt voor een aantal chemische stoffen. Die hebben gewoon invloed op, op, op ons. Op ons mensen, op wat wij doen, op hoe wij ons voelen. Um, als jij uh, jezelf inpakt en je gaat bijvoorbeeld. je, je zou je hele huis dicht plakken met, met. Ja, nu zeggen we, we hebben het altijd over het aluhoedje-moment. Ja, maar je ja, plakt ja. je hele huis dicht met aluminium. Ja. Uh, ...dan ga je je echt niet uh, fijner voelen... ...in de zin van, komt niet alleen maar door de weerspiegeling... ...maar dat aluminium zorgt ervoor dat je een soort kooitje om je huis heen krijgt. Ja, dat niks jou kan bereiken. Maar als het jou ja. bereikt, wat, kun je dan, wat voel je daar dan van? Voel je nou, je Nou ja, ik, ik voelen... Ik, ...ik denk dat je dat op de langere termijn dergelijke dingen wel, wel uh, lichamelijk... Uh, dat, je, ...dat je problemen gaat krijgen. Uh, ja. het, het kan gewoon niet goed zijn dat je een, een menselijk lichaam blootstelt... ...aan hoge concentraties van, van bepaalde barium. stoffen. Ja, ja barium. barium. Strontium of aluminium. Ja, dat is niet best. Nee, en ja. Ja, dat ze dat getest hebben. Ik bedoel, ze hebben zoveel gekke dingen getest in ja. het verleden. Ik, ik, ik ja. geloof alleen niet dat dat nu nog steeds no. uh, gebeurt. Maar om ook, om ook even. Uh, er is ook hoop voor ons, want ik lees ook op jullie site dat uh, mensen die hier veel van af weten zeggen. door goed in je energie te zitten. kunnen de chemtrails niets met je bewustzijn doen pak de rust, adem vanuit je buik, word niet boos. ga even rustig zitten of mediteer wanneer je een druk op je hoofd oh god, yeah, gosh ah, ja, nou, er zijn inderdaad zijn, zijn mensen die dat, die dat hebben gezegd, yeah. wij zijn ook eh, dat is ook wel, want wij zijn er heel sceptisch op hoor. Heel, vorige week was er ook iemand die begon met een artikel die, dat was op internet stond, dat was in het nieuws van heel Nederland onder de, de, de chemtrails ja, ja. Ja, eh, daar was ik gelijk heel cynisch dat ik dacht, van nou dat geloof ik niet, want diezelfde mensen komen ook met het verhaal dat er dan een alien is die dat weer uit de lucht zuigt om ons mensen te beschermen. En dan denk ik: van oh. ja, dan heb je inderdaad wel een probleem als je dat denkt. Meer hierover ongetwijfeld te lezen op jullie site. Corvater van Roem is uh, daar heel erg goed in. Uh, daar kun je op je vrije zondag nog een beetje doorlezen. Na, na, nadat dat je dit allemaal hebt gehoord. Alles spannend. En, uh, en we hadden altijd een beetje problemen op zondag. met de snelheid van de website. Maar dat is inmiddels helemaal okay, voor Ja, dat gaan we testen. Dat gaan we testen. <laughs> ook te vinden via uh, Twitter. Uh, of ja, uh, nou ja, schuin. Hoe noem je dat nou? Hekje. Hashtag. Hashtag. Rick. Daar zetten we ook eventjes de link naartoe van jullie website kwalvatervoeren.com nou. Paar voor mij, dankjewel! Jullie ook bedankt en tot de volgende keer. Tot de volgende keer! Adios! Bye. En ja, in het fragment, dat kunnen jullie horen, heb ik eigenlijk wel mijn mening over camtrails gegeven. Um, maar ik hoor graag voor de volgende uitzending van deze versie van de show, dus laten we, dat wordt dan denk ik de vierde, maar goed daar zullen we een naam voor moeten vinden en een maar stuur dingen op. Um, stuur me een, een privébericht. Stuur me een mail. Stuur me dingen op. Maar het liefst per privébericht. Stuur me suggesties op. Uh, waarvan je zegt van nou, we hadden het vorige keer over chemtrails. Uh, dit of dat. Plaats het in het topic. Um, ja, uh, ik, als jullie gewoon... ...hapklare informatie aanleveren... ...dan wil ik het hier prima bespreken... ...daar, daar, daar is deze podcast voor... ...dus ik hoop dat veel mensen gaan luisteren... ...en... Um, ...ja, gewoon mailen... Uh, ...of een... Uh, ...privébericht sturen via QFF... Uh, ...ik ben dan... vol met... Nee, ...het zal uh, niet heel moeilijk te vinden zijn... ...goed... Um, ...ja, goed... na het fragment van Weekendrick... ...en uh, het onderwerp camtrails. Um, zou ik willen zeggen, laten we nog een uh, muziekje opzetten. Ik ga jullie weer eventjes verlaten en ik laat jullie achter met uh, The Parallel Universe van de Red Hot Chili Peppers. variant van de Q5-podcast. Maar tevens ook de tweede aflevering, want we dopen hem officieel maar even episode 002. Um, ik wil het nog even hebben over een ander iets wat ik tegenkwam in uh, het forum onderdeel complotten algemeen. Ridder Tristan en zijn hof, een artikel van Inukshoek van woensdag 27 maart 2013. Um, ja, ik, ik, ik, voordat ik uh, daar zo meteen dieper op inga, wil ik eerst, uh, omdat ik hier nog even een uh, sanitary stop moet maken. En um, even wat drinken wil pakken, ga ik um, denk ik eerst zo nog even jullie uh, opzadelen met een uh, muziekje. Ach, dat moet ik helemaal niet erg zijn. Muziek mag geen straf zijn. En um, ja, daarom ga ik jullie denk ik maar blij maken met een... Uh, nummertje van uh, Ted Nugent dat moet wel lukken tot zo cruising van Ted Nugent Ja, sorry Oh, hoestend Kom ik Binnen Goeie hash jezus Fuck Met cruising Ja, oké okay. Fuck dit man, godverdomme Sorry Ja, goed um, Ridder Tristan En zijn hoofd <coughs> kikker in mijn keel. <coughs> mm. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <Ja>. <coughs> Ik zet anders nog wel even een <coughs> plaatje op. De doors met LA Woman. <coughs> Is gone. I repeat the frog is gone. Maar eh, we luisteren het liedje nog even af en dan ben ik weer niet terug. waren de Doors met LA Woman. Terug naar waar ik net gebleven was. Een best wel interessant artikel van Inhoek Zoek. Ik lees even voor. Het artikel is van vorig jaar. Tristan van der Vlis, winkelcentrum Ridderhof, Alfa aan de Rijn. Alweer bijna twee jaar geleden. En nog altijd niet opgehelderd wat daar nu precies gebeurd is. Hoewel voor de oplettende lezers van kranten zal inmiddels duidelijk zijn dat er kennelijk iets te verbergen valt. Bijvoorbeeld, het dossier over de wapenvergunningen van Tristan mag niet naar buiten. Dat hij het neefje van een voormalig bevelhebber der strijdkrachten was, staat al lang niet meer in de krant. Evenmin dat een vroeger schoolkameraadje in de kelderbox de geweren van Papi mocht zien. Wel, Horen we dat er een plotseling, psychose de oorzaak, eh, een plotseling psychose de oorzaak moet zijn geweest van de vlaag van verstandsverbijstering die onze vriend op 7 april 2011 plotseling overviel. Waarna hij via Kruidvat en C1000 al schietend bij de kassa van de Appie Happy het leven liet. Gelooft u het nog? Ik geloof er van het begin dus al niks van. Ik kende Ridderhof vanaf de opening, omdat mijn oude kamerad Paul er om de hoek woont en daar al sinds mensenheugen mensenheugenis zijn boodschappen had. Die zaterdag liep hij tegen vier kogels uit het geweer van Tristan aan. En daar is hij, op een... En daar is hij een flink tijdje zoet mee geweest. En nu hij er al, althans lichamelijk, weer redelijk bovenop is, wordt het tijd voor helderheid omtrent de ware toedracht van deze bizarre schietpartij. De afgelopen weken ben ik een paar keer in Over geweest voor een reconstructie en een inventarisatie van de veranderingen die sinds 2011 in de Ridderhof en directe omgeving hebben plaatsgevonden. Het is te bizar voor woorden, maar langzaam zeker bekroop me het gevoel dat hier geen gek geworden idioot om zich heen heeft lopen schieten, maar dat er een zorgvuldig geplande en misschien zelfs geregisseerde actie is uitgevoerd. Al vanaf het begin zijn er tal van ongeruimdheden. En dan niet alleen over de vermeende psychische stoornissen van Tristan en zijn wapenvergunningen. Mijn kameraad heeft er de schietpartij een ruime week in coma gelegen, maar hij kon zich toen hij er weer bij kwam alles nog goed herinneren. Hij is tweemaal door Tristan beschoten, eenmaal vanaf een afstand in beide benen. En toen hij niet neerging, maar probeerde een stok oude mevrouw in een scootmobiel uit de vuurlinie te krijgen, vuurde Tristan nogmaals, nu om te doden. Een kogel beschadigde zijn slokdarm en halsslagader. Een tweede doorboorde beide longen en miste op een hana de aorta. Het, uh, ja. Daarna was het de SNW, 22, kennelijk leeg. Hij gooide het weg, trok zijn Taurus, pistool en joeg de mevrouw in de scootmobiel een kogel door het hoofd. Schoot het wapen leeg in de winkels naast Albert Heijn. Gooide het pistool tussen de uitgestelde tulpen. liep door naar de Albert Heijn. En schoot zich met zijn Colt .45 revolver tussen kassa 2 en 3 door de kop. Einde oefening. Het leven van mijn kameraad is gered door Jasmina van de Haringstal in het winkelcentrum. Zowel Paul en Jasmina als ook andere getuigen verklaarden dat Tristan bij zijn volle verstand leek. En precies wist we hij mee bezig was. In Besloten Kring is een uh, film afgespeeld, die door politie en het OM is samengesteld uit beelden van de bewakingskamera's in en rond de Ridderhof. Daarop is te zien dat de schutter niet zomaar willekeurig om zich heen schiet. Dat doet hij alleen tussendoor, kennelijk om paniek te zaaien, maar hij uh, kiest ook doelen die hij uit... Uh, ja, als doelwit bewust afmaakt. De Syrische dichter die buiten op de parkeerplaats zijn boodschap aan het inladen is. Een echtpaar waarvan de man in een rolator of met een rollator loopt. Twee mensen in een scootmobiel. De eigenares van de bloemenwinkel. Die hem tot stoppen maand. En in feite had mijn kameraad ook dood moeten zijn. Bij de roltrap heeft hij iemand opgevangen die net naar boven kwam. En net zo lang geschoten of beschoten. Tot hij zich ondanks flink wat schotwonden bij de C-1000 de veiligheid kon brengen. Ook dit slachtoffer overleefde. De hele actie lijkt tot in detail te zijn voorbereid. Vanaf het eerste ja, dodelijke slachtoffer, toevallig een politiek dichter en vluchteling uit Syrië, met de laatste kogel bij de kassa van de Albert Heijn Voor de dichter Nadim Youssef schreef de Iraanse schrijver Kader Abdullah het volgende gedicht: Tevergeefs opnieuw beginnen. Sorry moeder, uw zoon is doodgeschoten. U zou denken dat hij in Damascus door een kogel is neergeschoten. Maar nee moeder, hij kwam om in Alphen aan de Rijn. Een kleine stad ver boven Rotterdam. In een winkelcentrum is hij doodgeschoten. Nee, er was geen sprake van een Arabische opstand op die plek. Het valt niet te vergelijken met het Tahirplein in Egypte. Ook niet met een plein in Syrië of Libië. Voor uw zoon was het haast de veiligste plek op deze wereld. Over aan de Rijn. Een mooie plek. Maar de moeders met hun dochters vredig winkelen. Maar uh, de jongens en mannen aan alles denken, behalve aan een opstand tegen het Nederlands bewind. Het spijt me moeder, het spijt me vader voor uw verdriet. Het was, zijn bedoeling. Het was niemand zijn bedoeling geweest om uw zoon pijn te doen. Het was een zonnige dag, een rustige dag. Plotseling werd het winkelcentrum omgetoverd tot het Tahirplein, een Libisch plein, een Syrisch Plein, echt uit het niets. En uw zoon viel. Hij viel samen met nog vijf dierbare bewoners van de stad. Het spijt me dat hij nooit meer terug zal uh, terug naar huis zal komen, uw zoon. De man die omkwam om opnieuw te beginnen. En het is uh, Syrisch regime vast niet slecht uitgekomen dat de reizende de sterf van de Maleballing oh, vermalen. De balling Joes heeft zo effectief en zonder argwaan te wekken gedoofd. Enfin, we een heel verhaal van uh, inhoekzoek en uh, een, uh, een videoreconstructie, een video van JDTV. Ik zal eens even kijken of ik er een stukje van af kan spelen. Um, ik, ik hoop dat het geluid mee werkt. We gaan het zien. Het lijkt er wel op. Peter, jij zat hier vanmiddag in de woonkamer? Nee, hier op het balkon. Op het balkon zelfs. Ja, ja. Kun, je, kun je ons vertellen wat er gebeurde? Op een gegeven moment we zaten hier met z'n drieën. En uh, ineens hoor je ja, het leek En Toen zei ik, nou, het lijkt net schieten. En we kijken dan die richting van die trap, en we zien er dan eentje. Op zijn dode gemak die trap opgaan. Mensen daar vlogen weg. Die, uh, en die gingen. Uh, ja. Uh, paniek was er, uiteraard, aan alle kanten. Hij ging uh, de trap op. en uh, heeft uh, opnieuw geladen. een nieuw magazijn erin. Want het was een, uh, een mitrailleur. En uh, op dat moment hing ik aan de telefoon bij de politie. En die twee hebben verder alles zien gebeuren. En gehoord ook dat hij uh, schietend, al schietend door het hele winkelcentrum ging. je hoorde hem dan van voor tot achter hoorde hem, uh, hoorde hem schieten. En in totaal, in tegenstelling tot wat op de televisie gezegd wordt, is het ongeveer twee minuten geweest. Uh, de politie wordt gezegd dat hij veel te laat was. Ik heb uh, acht minuten nadat de uh, politie gebeld was, was hier de eerste politiewagen. Ja. Maar aan de andere kant, waar dan iedereen stond, zeiden ze: er komt geen politie. Maar die was dan echt hier al. Oké, okay, ja. Echt dat op rijk. het Kamerplein. Dus dat is een normale reactietijd, inderdaad. Het lijkt mij wel dat ja. uh, acht minuten voor een regionale uh, politie, want die is niet altijd in Alfaanderij aan Rijn natuurlijk. Dus hey. dat is, uh, Het is ja. nog netjes, ja. Ja, lijkt mij wel. Okay. En daarna zijn er alleen maar, ja, we hebben de hele middag alleen maar sirenes gehoord, uh, politie en, uh, en de zieke auto's dan, die achter elkaar zijn aangereden. Dat, uh, ja. En wat vindt u nu van wat er hier zou gebeuren? Eén ding is zeker, het is zeer on-Nederlands. Iets wat uh, ook nog nooit gebeurd is. En ja, het blijkt nu dat er nu al zeven doden zijn en misschien nog meer omdat er zeer zwaar gewonden zijn. Ja, het, je, je bevat het eigenlijk niet. Je kan gewoon niet geloven dat het echt gebeurd is. Dat, uh, ja, uh, het, het is zo. Wat ik, uh, in de eerste instantie, toen ik dat geweer hoorde, dacht ik dat het een, ja, hoe moet je dat noemen, een klappenpistool was, een naammaak, een nep. Ja. Uh, dat zei ik ook tegen de politie, maar de politie was uh, toch gelijk alert. En, en na de hand dan helaas bleek dat het een echt geweer is. Dat, uh, dus... ja, het is gewoon, ja, het is niet te bevatten. Je, je maakt het heel de middag mee. En, ja, ze zijn nog steeds bezig natuurlijk dat, uh, met onderzoek en alles. Het is gewoon zo on, on, onwezenlijk dat je dat gewoon niet gelooft. Dat is de auto van de dader. En daar zijn ze dus de hele middag al met de explosieve opruimingsdienst mee bezig geweest. Mag ik de politie vervangen, de politie bezig Ik heb de fietsen niet eens op slot zetten. Zo'n open Zien we de video? Uh, ja, het was een mooie, zonnige, rustige Zien we de dag. video. En opeens hoor je dan een ik, ik, heleboel geluid en een heleboel herrie. He, je ziet beelden en van de bewuste je van, naar, dag. Wat gebeurt hier? Het uh, lijkt me of er geschoten wordt. Dan ga je kijken en dan zie je inderdaad allemaal mensen wegrennen. Je ziet boodschappen gewoon die neergegooid worden, die er nu nog liggen. Je ziet op een gegeven moment lichamen liggen. Je ziet hem heel rustig de trap oplopen en inderdaad gewoon ja, schietend verder gaan. Dat is dan wat je hoort. Je bent volledig in shock. Je weet gewoon niet wat er gebeurt. Je zit opeens heel erg in een verkeerde scène van een film. Dus ze kwamen daar nou bij ja, bij, de... dus bij die blauwe deur daar, die nu in het zonnetje is, dat is dan de deur van Albert Heijn, een, van een of ander magazijnkantoortje. En daar kwamen de mensen dus naar buiten, want de rolmijn aan de voorkant, die waren dus inmiddels gesloten. En um, ja, ze hebben die mensen, moesten natuurlijk via achterdeuren gewoon naar buiten toe, want ze nee, hebben maar, ja, het winkelcentrum ik, ik, ik, natuurlijk ik, ik, vrij snel ik, ik, gewoon ontruimd. Maar ja, die mensen die kwamen dus daar, dus ze hebben op een gegeven moment kratten naar buiten gehaald, en die staan er zelfs nog tussen die paaltjes, om wat oudere mensen ook die amper konden lopen daar even neer te zetten. Ja. Ik bedoel, ja, dat die een halve harde tech krijgen, dat, dat kan ik me ook nog iets voor voorstellen. ik voorstellen. Wij hebben het al, dus je nou, als je een wat ouder bent hier. Ja. Ik hoorde ook van uh, dat er hier... Ik, ook, ik, ik ga de, de video even weer op stop zetten. Uh, erg interessante video. Uh, ook de verdere omschrijving van het artikel. De foto's die uh, Inouk zoekt de plek heeft gemaakt. Uh, ja Ridder Tristan en zijn hof. Een absolute must read op uh, QFF. Ik, ik vind het een... Uh, nu helemaal, nu het een jaar later is weer, en ik, het, ik lees het dan uh, terug, dan denk ik van, uh, ja, een uh, goed artikel. Een, een vrij stukje onderzoekswerk en um, misschien ook wel een plausibele uh, verklaring eigenlijk. Ja, dus uh, al met al wel een goed onderwerp en ik, uh, ik, ik vind het wel op zijn plaats in, in, in deze tweede episode. Dus daarom haal ik het even aan en dan krijgt het wat aandacht. Ik uh, ga jullie nu maar weer verblijden met een, uh, een muziekje. En daarna gaan we nog wat uh, laatste onderwerpen erbij pakken. En dan ga ik proberen deze eerste episode van het tweede format. Het, uh, over de wat. Nou ja, goed, het is gewoon allemaal een beetje uitvogelen en kijken. Uh, eerst. Oh uh, my Met get up stand-up. Get up, stand up bij Bob Marley en de Whalers. Terug naar uh, de show. Naar uh, deze podcast. Um, een aantal interessante onderwerpen. Uh, die ik zo even tegenkwam tijdens het skippen door het uh, conspiracy-complotten-algemeen uh, topic. Uh, sorry, onderdeel van dat forum. Um, het forum. Het Sator vierkant. Um, interessant. Satanitas, rotator. En als je dat dan weer omkeert. Dan staat er rotenator sateletas. Um, nee, maar het zaterdag vierkant is een interessant verhaal. Dan hebben we nog het, uh, het Philadelphia-experiment. Interessant ook. Ik, uh, ik heb daar onlangs nog voor dus de zoveelste keer, was hij weer eens op Discovery, geloof ik, of History Channel, een uh, docu over gezien. Interessant verhaal. Um, nou, dan hebben we nog. Uh, wat ook wel interessant is, het grote Iridium-complot. Het was uh, Black Box op 24 maart. Van het jaar die daar voor de laatste iets in posten in het topic, maar desalniettemin een uh, interessant verhaal. Een van de dingen over uh, Iridium, um, ja, even kijken: How it Works, ja. Uh, het is een korte video, ik wil het even aan jullie laten luisteren. Luister even mee. Ik zit me nu af te vragen of ze het überhaupt het gaan vertellen in deze video. Ik vind het gewoon verkeerde. nee, ik heb een, dus ik, we, sorry. Nee, even zonder gekheid. Sorry, sorry, sorry, sorry. sorry. sorry. It, it. We are sorry. Oh, so sorry. We are sorry. sorry. We'll never do it again. Ik zal het nooit meer doen. Um, nee, goed. Uh, de, de, de, de goede video over iridium. Um, even kijken wat was het ding. Volgens mij is dit hem. ja. Nee. Wacht. Oh oh, oh, oh, doe ik het bijna weer. Um, ja, even kijken. Uh, oh ja. Luister. Wat on earth is iridium next? It's the largest, most sophisticated commercial space project in the world, and it's now underway. McLean, Virginia-based Iridium, the only provider of mobile satellite services that can be used everywhere in the world, has selected leading satellite systems maker, Thales Elenia Space, to design and build Iridium Next, the company's next-generation satellite network. Iridium announced a comprehensive roadmap for our future. Talus Elenius Space is a world leader in the development of satellite systems and we're very pleased that they're going to be our technology partner for Iridium Next. We also announced that we received... Very pleased? Come on, agency. dat wil je helemaal niet. Um, hey, nou, goed, video moet je zelf maar even bekijken. Iridium announces comprehensive, uh, comprehensive plan for next generation. Yada, yada, yada. Um, er staan een aantal best wel interessante video's in het topic. Dus die zijn echt het, het kijken waard. Um, verdiep je er eens in, zou ik zeggen. Het grote Iridium-complot. Um, de moeite waard. Dat is dan weer het mooie van QFF. Er staat zoveel op wat de moeite waard is. Um, de man uit 2063. Nog zo'n fantastisch verhaal. Um, ik uh, poster haar, ik denk in 2011. Ja, 19 april. Op Hitlers verjaardag, man missen oh nee, het was 20 april. Um, in, in ieder geval, uh, ja. I am from 2063. Uh, uh, dat is wat anders dan een tider John Titter. Die kwam in 2036, niet uit uh, 2063. Maar uh, nee, ook dit verhaal. Uh, ik heb daar later met de uh, Free Electron nog eens een keer een mooie discussie gevoerd. Nee, eerst een discussie. Gewoon, uh, ja, we allebei een beetje hetzelfde gevoel. Uh, uh, Pilgrim, was, uh, die postte ook nog in het Topic Blade. En, nou, de, de moeite waard. Uh, ik zou zeggen, ga het gewoon lezen. Um, ik, ja, ik, deze format uh, van de, uh, de Gubberdere, of nee, ook niet. Meer de obscure dingen van QFF. Wat moet je daar nou van zeggen? Um, Zo'n zo show moet je natuurlijk ook op een, uh, op een eerwaardige manier afsluiten, maar ja, zijn, ik heb al eigenlijk een soort van uh, gecheat omdat ik niet ben geopend met de opening die ik gebruik tijdens mijn uh, normale show dus ik, eigenlijk neig ik er ook naar om af te sluiten met een ander nummer en uh, er zijn natuurlijk heel veel nummers die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen maar uh, ik denk dat daar maar een echt um, nummer voor in aanmerking komt. En, ja, maar goed, misschien is het dat ook wel iets om, om daar eens een ja, soort van verkiezing voor te gaan houden. Uh, misschien moet ik gewoon daar eerst nog eens een keer een, een, even een liedje op zetten, zodat jullie daar eens uh, uh, ja, over na kunnen denken. Eigenlijk moet ik daar helemaal niet meer over nadenken. Dit is hem gewoon, Bob Dylan, The Man and Me. Maar ook de nieuwe Antrack voor deze andere show. Mensen, geniet van je weekend. En uh, wanneer je dit ook luistert, ja, uh, geniet er gewoon van. Het is nu vrijdagavond. Het is uh, acht minuten over tien. 25 april 2014. Mijn naam is Pavel Met en uh, tot de volgende keer. The man in me. Tot de volgende QF5 podcast What a Just to know that you are near It Sets mine, a, heart a reeling From my toes. Just because he doesn't want to turn into some machine Take a woman like you To get through to the man.